Goedemiddag. Ja, want het is nu middag. Ik weet niet wanneer je luistert. Het kan natuurlijk 's avonds zijn, met wat morgen zijn, s'nachts. I don't care. Ik ben Bafom met een. Uh, dit is de allereerste Q of Podcast. Uh, uh, uh, wat zeg ik nou? De allereerste Q of Podcast. Deel 1 in het Nederlands. We hadden al de Engelse. Maar ja, we gaan het ook gewoon in het Nederlands maken. Voor nu zou ik zeggen: luister de aankomende seconden maar even naar deze nieuwe tune van The Q of Podcast. Dan uh, gaat de klok tikken en uh, kan wat mij betreft de, de bel gaan, want uh, we gaan gewoon beginnen. Yeah, um, hier dus Bafelmet. Um, de eerste, de aller, aller, allereerste. En um, dat zou waarschijnlijk een beetje rommelen gaan en een beetje armoederen en kloten. Ik moet ook gewoon kijken hoe het gaat. Um, ik moet mijn workflow vinden in de manier hoe ik die podcasts opneem. Goed, waar we het vandaag over gaan hebben. Um, ik, ik pak, at random, deze eerste aflevering gewoon maar even een paar dingen eruit. Um, een van de dingetjes die ik wil bespreken is het, uh, <coughs> <pardon>. <coughs> dat um, de QFF-hosting verhuisd is. Dat is wel even een dingetje. Um, de site loopt ook iets soepeler sinds we over zijn naar nou, de hosting die Freedom Rebel uh, uh, geregeld heeft. En, um, ja, daarnaast hebben we natuurlijk uh, dromen en ook uh, Frillon Toby. Hè? Of Toby, Frillon, Tolon, Trillon. Uh, nou, nah, whatever. Toby, Frillon. Ik, ik blijf ze maar door elkaar halen. Uh, hij heeft gewoon zijn naam veranderd. Klaar. Voor mij blijft het Frillon, Toby. Toby Frieden. Anyways, uh, die hebben allemaal zich fantastisch ingezet... voor de verhuizing van QFF. En um, nou goed, om, om deze podcastshow dan maar goed te beginnen... Um, moet ik misschien een uh, bedankje naar deze mensen sturen... in de vorm van een uh, muzikaal stukje vermaak. Um, mensen, we gaan gewoon luisteren naar Queens of the Stone Age... met de Suture Up, Your Future... Een band. Wat een muziek. leuk om mee te beginnen in uh, deze eerste show. Queens of the Stone Age met Suit you Up, Your Future. Um, welkom terug bij uh, de QFF podcast. Um, ja, een aantal dingen. Ik uh, ben eens even gaan uh, bladeren door... Um, de actieve topics en, en, en dan vind ik een aantal dingen die wel uh, interessant zijn. Uh, een van die dingen die ik wil bespreken is het uh, opvallende aantal um, ex- of uh, niet ex-topbankiers uh, die het hoekje omgaan. Um, het was denk ik, ja, begin april, ik zit even te kijken, 7 april 2014, um, besteed ik er al aandacht aan mm, in de vorm van een, een artikel op QFF. Ik zal straks proberen om, om naast deze podcast een, een lijstje te maken van uh, de artikelen met links. Het is wat fijner terugluisteren, Dan kan je ook klikken, het even teruglezen. In ieder geval, ja, dat was op de bewuste dag dat uh, Jan-Peter Schmidman, de ex-topman van de ABN AMRO, uh, zichzelf en uh, vrouw en dochter van het leven beroofde. Um, ja, hij was niet de eerste natuurlijk. Hè? Um, eigenlijk was hij degene um, waarmee het in Nederland eigenlijk allemaal in een beetje, uh, ja, mediatechnisch gezien, in een uh, stroomversnelling kwam. Want echt heel veel aandacht voor al die dode bankiers was er natuurlijk niet. Uh, wereldwijd niet, maar in Nederland ook niet. Totdat uh, Smitman het hoekje omging. Eh, vreselijk natuurlijk hoor, zoiets. Dat je, je hele gezin... Eh, ja, behalve één dochter dan... Eh, meeneemt in je ellende. Eh, maar... iets, zeg maar, dat er wat anders speelt... op de achtergrond. Eh, ik, ik kan het me simpelweg niet voorstellen... dat eh, zoveel... bankiers... Eh, de pijp uitgaan. Ik heb een, een, een filmpje. Eh, dat wil ik jullie eigenlijk... even laten horen. Eh, ik zal... Eh, Mezelf een beetje stilhouden. Ik zet hem even aan. Het, het, het duurt een minuut of twee. Um, maar goed, luister even. Het is wel in het Engels, maar het, het is zeker de moeite waard. There's been a string of bizarre deaths in the globe's financial circles. In the past few weeks uh, five high-profile bankers have died all from apparent suicides. Tessera Celia investigates. Their untimely deaths grabbed headlines three of which happened within a week. Be it the big investment banks they worked for, the senior positions they held, the public nature of their deaths, or all three, once again, it raised questions about an industry largely blamed for bringing the global economy to its knees in the 2008 financial crisis. Michael Taylor, a former Goldman Sachs bond salesman who calls himself a recovering banker, knew this world well. It's so extraordinarily competitive And so focused, profit above all, uh, and so transactional at every moment, like extreme pressure turns carbon into diamonds. You know, extreme pressure can both accelerate human achievement and in some cases break people. The pressure in calling the shots. The form of banking we've got at the moment has no interest in the people it affects. Um because, in a sense, legally, they're responsible to investors and stockholders. You make amoral decisions without thinking about the impact that it has on the people, job losses, people losing their home, and so on and so forth. Pressure to rake in profits or the pressure to put in more hours than your peers. After the spate of recent deaths, big firms did try to ease tension by telling their junior staff to take more time off, or at least to try not to work on weekends. It's kind of a disconnect between, hey, have the weekend off, but also make us a ton of money. And ultimately, uh, making a ton of money is what's going to keep you around. So it doesn't strike me as a real solution. Joris Leyendijk spent a year demystifying bankers, interviewing dozens of finance workers on the condition of anonymity. The degree to which bankers are trapped has been really a really important finding. I think we keep on projecting this idea on bankers as Masters of the universe, they have everything we want. But if you look at their actual lives, they can be fired in five minutes. This is a deeply dysfunctional and utterly abusive system. So there's this real taboo in banking, like the army, to own up to uh, one's vulnerability. Tessa Celia RT London. Yeah, Joris uh, Luidek. Uh, die hebben we ook allemaal wel uh, voorbij zien komen in de wereldruiter door en tal van andere talkshows op de tv. De man die uh, zich verdiept heeft uh, door uh, intern in de Londense financiële wereld te duiken. Um, ja, ja. Zo zo, want als je uh, ook weer kijkt naar deze man zijn uh, fans, waar hij zijn geld vandaan had, In opdracht van wie voor wie hij werkt. Uh, ja, dan krijg je een beetje een gevoel van... Mm, Simpelweg dat ik niet tevreden ben met de antwoorden die de media mij geeft. Want, uh, wie controleert in dit geval controleur Luyendijk? Snapt u? En uh, daarnaast zou je sowieso kunnen zeggen: wie controleert de, de, de bankiers? Er zijn geen controleurs die, die controleurs controleren. Het lijkt allemaal um, wat vergezocht, maar zo ver gezocht is het niet. In ieder geval, ja, veel uh, topbankiers die dus. Uh, de pijp uitgaan. Zelfmoord, moord, uh, vermoord. Uh, ja. Om heel eerlijk te zijn. Uh, ik, het zou best kunnen zijn dat dit gewoon mensen zijn die uh, besloten hebben om uh, de klokkenluider uit te gaan. Hangen. We weten allemaal dat dat niet gewaardeerd wordt en. Uh, wie zegt mij niet dat deze mensen tot de dood gedreven zijn? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg ook niet dat het niet zo zou kunnen zijn. Zeg maar. In ieder geval, ja, uh, het is natuurlijk wel helemaal als je kijkt naar... We hebben de, de Occupy Wall Street uh, movement gehad. Ik, ik denk ergens dat het mensen wel wakker geschud zou kunnen hebben. Maar je moet al zo egoïstisch zijn en, en, um, om überhaupt topbankier te kunnen worden... Dat ik me niet voor kan schakelen. Deze mensen hun ego. Daarom maar even zo makkelijk opzij zetten. En zelfmoord plegen. Want ja. Die, die, die twee uh, uitersten. Zo zou ik het maar even noemen. Die stroken niet met elkaar. In ieder geval. ja Dus dat even over de topbankiers. Dan zie, ik zie hier ondertussen. Uh, dat uh, Ninti in. Uh, de shout. Uh, voor de liefhebbers uh, is dit part. 2 van de 370 flight theory van Matthew, even kijken wat dat is, uh, The Saturn ritual, uh, uh, ik zou zeggen we kijken even en ik uh, commentariseer even mee, Matthew Nicholson, ik zie een Saturnus en ik zie een Boeing, The Saturn ritual of flight 370 part 2, so there is a part 1, uh, let's take that. Uh, ik switch even naar het eerste filmpje. Dit gaat allemaal misschien een beetje rond. Ja. Ik doe de muziek al even hetzelfde. En The seven Ritual Flight 370. Er zijn gewoon veel interessante theorieën over die filmpjes. Ja, yeah, cheers sure magic. Uh, Flight 370 vanished on 3 a 2014 with a total of 239 people, 227 passengers and 12 crew and uh, 227 times 12 is 2724 plus 4272 is 6996 Yeah, it's a lot of uh, numbers of uh, volgetallen On Flight 370 there were 227 passengers and uh, Yeah, Good. de man heeft dus een hele tellie met numbers. nummers ja. Ja, op zich is het niet zo vreemd hoor. Ik heb ook wel eens dingen die Ik denk, dat het, to is het toevallig of is het echt gewoon toevallig? Hoe doe ik die namen? Toevallig tussen de ah, stages. Maar goed. Ja, de uh, Saturn Ritual of Flight 370. Inmiddels dus twee, uh, twee filmpjes van Matthew Nicholson. Maar misschien uh, iets interessants te kijken. Ik zet het filmpje even weer uit. Um, ja. Goed. Die vlucht, daar, staat, daar hebben we ook een heel uh, topic over op QFF. Daar wil ik het zeker zo meteen nog uh, even verder over hebben. Um, daarnaast zullen we het ook nog hebben over uh, de, de hele situatie in Rusland. En zo so zijn er nog wel een aantal interessante dingen. Um, maar voor nu uh, zou ik willen zeggen: uh, ik zet nog een uh, lekker nummertje aan. Police and Thieves. <middels> Mm, yeah. Police and thieves in the street blank, blank, blank, blank, blank, in blank, blank, Peace and peace in the street Oh yes Scaring the nation with en Thieves. Ja, en uh, ik ben weer terug. Um, dus we kunnen verder met de podcast, de Q5 podcast. Um, ja, we hebben net uh, even die filmpjes die uh, Ninti in de shout, of in ieder geval waarvan één deel in de shout door uh, Ninti geplaatst was, even kort bekeken. En um, daarvoor hadden we het over de, de, de, de bankiers die uh, massaal uit het leven lijken te stappen. Um, ja, dan, dan, dan zijn er nog een aantal dingen die ik uh, wil bespreken. Um, uh, ik wil straks onder andere even hebben over de situatie in Rusland. Um, maar wat ook zeker niet oninteressant is in deze tijd. Um, ik ik uh, keek onlangs uh, puur om uh, dat ik dit uit uh, uh, overwegingen van interesse. Um, met name interesse in de psyche van de mens. Uh, bekijk. Dat is het, uh, het programma Utopia. Ja, af en toe zie ik daar wat van voorbij komen. Het zij op televisie, het zij uh, op internet. Ik, ik kijk niet heel veel tv, dus als het al hè, dan iets is, dan kijk ik dan graag naar iets waarvan ik zeg hoe steekt het in elkaar. Nou, het hele Utopia gebeurde dat had ik vrij snel uh, doorgrond. Maar het leuke daarvan is dat je ziet dat een aantal mensen in mijn optiek wel eens acteur zouden kunnen zijn. En een aantal mensen echt, oprecht, zoals ze zijn. Dat geeft leuke momenten. Vooral op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden die ingrijpend zijn voor de luxe die men geniet. En een van de dingen die mij oprecht irriteerde is dat ik in... in het hele utopia gebeuren zie ik mensen die lullen en praten over duurzaamheid en groen doen. But where's the fucking aquaponics thing man? Ik bedoel, waarom geen aquaponics in utopia? Um, ik heb er geen antwoord op, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, dit zijn toch gewoon hele kleine dingen waarmee je effectief kunt laten zien dat je een betere samenleving wil. En ik snap echt niet dat mensen daar... Um, ja, zich niet mee in verdiept hebben. Um, goed. Eigenlijk is het ook niet heel erg belangrijk nieuws... maar ik zag het, het viel me op... en ik, het aquaponics topic... daar zag ik weer een aantal interessante dingen... geplaatst door de Rome onder andere... maar ook de fotoserie van uh, de prachtige opstelling... die uh, Blackbox gemaakt heeft. Je mag natuurlijk niet ontbreken... Um, voor de rest een zeer informatief topic voor iedereen. En ik, ik wil je echt in de toekomst een, een hele podcast aan gaan besteden. Maar dit, dit is gewoon interessant. materiaal ja, voor iedereen die graag op een uh, verantwoorde goede, groene um, en een leuke. Want het is ook echt leuk om te doen, lijkt me. Ik doe het zelf niet, maar wat ik ervan zo... zo ja, wat ik zie, daarvan zou ik op het eerste oog gelijk zeggen. Hé, hey, dat is leuk. In ieder geval, ja... Um, het is gewoon een interessante manier om groente en fruit en um, dus ik hoop echt eigenlijk dat ik hier in de toekomst misschien wel een, een, een aflevering van kan maken over dit uh, gebeuren. Maar in ieder geval voor die mensen die nu al geïnteresseerd zijn ga even naar um, QFF of klofato.com en uh, het aquafonics topic ik uh, zal later een linkje in de show notes van deze episode plaatsen en uh, dan uh, kunnen jullie, uh, eh, voor degene die geïnteresseerd zijn, daar eens uh, verder uh, naar kijken. Want het is echt uh, de, de, de moeite waard. Um, de hele Ebola-outbreak in, uh, in Afrika, de Mali, um, uh, was het ook al uitgebroken. Um, daarvan, uh, ik zie dus nu dat uh, de Dromen daar een uh, interessante post over plaatste. Ik ken uh, Ebola van zo'n film, zegt hij. En later of daarvoor werd het beschreven in zo'n soort x files boekje: Achtig, iets uit de jaren negentig die mijn broer eens kocht. Mamma man, wat was ik bang voor dit virus? Um, ja, die film was het volgens mij breakout, als ik me niet vergis. Iets met een aapje, een races die je ontsnapte, die het virus droeg. Zo, er staat me iets van bij me. Dustin een halfman of zo? Ja, kan ik natuurlijk ook helemaal verkeerd hebben. Um, ja, ebola we zagen recent in het nieuws uh, rond, uh, ik denk midden maart um, toen ik ook een artikel overgezet dat de uitbraak van uh, ebola was um, die ebola uitbraak uh, in Afrika um, dat was in Guinea uh, daar waren of zo tientallen mensen zijn overleden aan uh, ebola, maar nu bleek Achteraf dat het eigenlijk veel minder waren dan de tientallen mensen waar we het over had. Um, interessant, want um, er werd op een gegeven moment gemeld dat het nog verder uitgebroken was. Er was op een gegeven moment een, een dude in Canada overleden geloof ik aan ebola. Die kwam ook uit het... Uh, Gebied. Nou dus de topic is aangemaakt. Daar staan wat interessante dingen in. Onder andere artikel van 27 september 1999. A folk remedy for killer Ebola. Scientists may have found a cure for the deadly Ebola virus in a plant extract used in traditional African medicine, writes Claire Samson. Ja, interessant. Ook dat stukje de, over de, de, de, nou ja, het antimiddel. Ehm. Um, ik, gewoon de moeite waard om eens te lezen. Um, ja, de besmetting in Canada had ik al even benoemd. Um, dan brak er op een gegeven moment, dat was denk ik na nou, een week, dat er andere landen in Afrika, um, Ebola geloof ik, Zaire, um, in Soudaan, in Bundi, Bugio, en in uh, Ivoorkust. Um, in ieder geval, het zou allemaal heel ernstig zijn. Uh, the Ebola outbreak is spreading. Pray to God, it Doesn't hitch a ride to the west. En ja, dat was uh, god en god, inderdaad. Free Electron, die het scherp opmerkte: um, dat uh, de, de angst voor um, ebola er gewoon heel goed in zit, en dat het een natuurlijk mooie fear-mongering tool is om mensen daarmee te onderdrukken. In ieder geval, ja, want je ziet ook op 1 april, en het zou haast een grap kunnen lijken, een bericht van ebola verspreidt zich zorgelijk snel. De dodelijkste variant van de ziekte ebola, die onlangs in West-Afrika is uitgebroken, verspreidt zich zorgelijk snel. Artsen zonder grenzen hebben maandig alarm geslagen. Inmiddels zijn er in Guinea al circa 80 mensen aan bezweken en er zijn meer dan 120 patiënten geregistreerd die waarschijnlijk ebola hebben opgelopen. Volgens de medische hulporganisatie heeft ebola zich nog niet eerder in een epidemie van deze omvang met deze verspreiding voorgedaan. Ebola is op vier verschillende plaatsen opgedoken, inclusief de hoofdstad van Guinea, Conakry. Dat bemoeilijkt de bestrijding van het agressieve virus volgens artsen zonder grenzen. Punt. Ja. Yeah. It's a lot of fear spreading, man. Het is gewoon mensen bang maken dit. Uh, zes dingen die u moet weten over ebola. Uh, ook een heel jarige verhaal van nu.nl, van Daan Heijink. Uh, ja, Doom. Wordt bang, weet je? Uh, dat is een beetje het idee erachter. Uh, mogelijk was er ook ebola in Mali. En uh, dat was op 7 april. Uh, de Nederlandse missie werd daar zelfs nog even in genoemd. Interessant, interessant. Want kijk. Um, Ebola zou natuurlijk gewoon uh, net zo goed een man-made virus kunnen zijn... Uh, dat je vanuit een uh, laboratorium een reageerbuis kunt infecteren. We weten het niet. Uh, nou, op een gegeven moment zou er uh, Ebola in Ghana zijn uitgebroken. Ja, uh, yeah, this is a test. Ja, uh, yeah, inderdaad. Er um, was er op een gegeven moment op 21 april een report. Ebola is suspected in Europe, broken through all containment efforts... Uh, shit shithitsthefanplan.com En uh, het was Mac met een E die dat plaatste. Inderdaad, je zegt het ook mooi en het kan dan nog een lachen worden. If. Uh, ja, maar ik, ik, ik, dat hele if, if, if, if. Um, ik zie het niet zo snel gebeuren om eerlijk te zijn. Ik denk, ik denk dat het uh, redelijk ingekapseld is. Um, en dat ze het vooral als een soort veertool gebruiken. Maar goed, het kan aan mij liggen. Ik bedoel, uh, los van het feit dat Ebola gewoon bestaand, hoor. Daar, daar geen twijfels over voordat u nu allemaal gaat denken: van, uh, wat, wat een met jongen ben je voor conspiraties aan het maken? Nee, ik maak ze niet. Ik zeg alleen maar: het zou natuurlijk zo kunnen zijn. Uh, zelf ben ik van mening. Sorry, ik ben hier even aan het smijten en gooien met dingen. U merkt het, ik ben boos. Nee, uh, onzin. Um, goed, ja, ebola. Um, ik zou zeggen, na ebola komt zonneschijn. En uh, misschien ook maar gewoon even weer een liedje. En, uh, een liedje van uh, James Brown. One, two, get down. Bending the to be the boss. Look at me. You know what to see. you see? see a bad mug. James Brown en we gaan weer verder met de allereerste podcast van QVF in het Nederlands. Um, ik zie uh, een leuke post die Dromen net plaatste, het zit anders. Um, hij uh, hikt al een tijdje tegen dingen aan, op zich uh, snap ik dat wel. Er is natuurlijk een hoop geschreven en een hoop gezegd en hij haalt een aantal uh, zaken aan. Onder andere vlucht MH370 van Malaysian Airlines. Um, ja, er zijn er natuurlijk een hoop wilde verhalen over en die moet je ook zeker niet allemaal geloven. Wat ik echter wel het interessante vind aan QFF, en dat is dan weer een heel proces, is dat er heel veel draadjes op QFF zijn waarin gewoon op echt fantastische wijze hè, informatie wordt bijgehouden. Of het nou rare verhalen zijn, spannende verhalen, kloppende verhalen, niet kloppende verhalen. Er ontstaat in ieder geval een soort vergaarbak van data en informatie over de meest uiteenlopende dingen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Nou, wat weet je nog meer? Filter daaruit wat waar is of wat past bij jou. Um, He, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen visie op de waarheid. Dat is ook weer een beetje een probleem. Goed, er zijn natuurlijk dingen waar je het over eens kan zijn. En er zijn ook dingen waar wij simpelweg te weinig van weten. En een van die dingen, dat haalt Droom ook mooi aan. Dat is de Demmink uh, affaire. Ook ik ben namelijk op uh, het spoor gekomen wat, wat um, Droom hier ook aan had. En dat ben ik al wat langer op het spoor. Als jullie hier teruglezen op QFF... Dan kunnen jullie dat ook terugvinden? Ik heb meermaals tussen de uh, regels door laten doorschemeren. Dat uh, Kat, wat dat betreft natuurlijk, uh, probeert goed werk te doen. Maar, waarom? Wie betaalt Mika Kat? Waarom blijft Mika Kat, uh, hè, als hij niet betaald zou worden... Zich zo vast bij het ene aantal zaken. Nou, het schijnt dus dat de hele klokkenluiden online website uh, en ook het JDTV gebeuren. Voor een groot deel gefinancierd zijn door een uh, persoon uit de groep poot. Um, ja. Maar als ik dan kijk naar de hele zielige, miserige manier waarop een aantal journalisten proberen haantje de voorste te spelen. En dan heb ik het over Martin Vrijland en ook over Migakat, Het gaat op een vreselijk kinderlijke wijze lopen die naar elkaar te blaren en te doen. En dan denk ik van mensen, oké, okay, uh, zo krijgt Demming als hij inderdaad gedaan heeft waarvan velen hem uh, ja, verdenken. Dan. Werkt het alleen maar een demmingsvoordeel? Dat er dus nu mensen tegen elkaar... Hè, ik bedoel, ze zijn de alternatieve media, verdomme. Hè. De, deze mensen moeten verdorie uh, zorgen dat het verhaal naar buiten toe komt. Maar nee, uh, men is druk en met modder gooien naar elkaar. Ik, ik zag dat inmiddels in Niburi.co er ook alweer bij betrokken wordt... Het is me een verhaal waar me de broek van afzakt. Maar goed, uit, uit dat soort dingen ontstaan natuurlijk vaak ook mooie nieuwe dingen. Kijken we naar QFF en de historie van Kovatenveroemd, dan kunnen we niet anders concluderen dat, dat wij zijn ontstaan uit een, een ja, periode van onrust bij het oorspronkelijke in die buren. Um, Vele van he, de harde kern van QFF, die QFF uh, destijds opgericht hebben. Dat waren natuurlijk mensen van een uh, bepaald kaliber op de Nibiru-website. En uh, doordat deze mensen, uh, waaronder ik, een Ben kregen. Um, ja, hebben ze bij Nibiru eigenlijk gewoon hun eigen glazen ingegooid. Um, ik, ja, ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik wil het eigenlijk over die hele zaak niet meer hebben. Maar het komt nu weer zo naar voren door het gedonnen met kat. En, en de, de mensen daarachter. Uh, wij hebben dan ook... ik bedoel, Laat ik zo zeggen, het is hartstikke mooi hoor dat Craven ons destijds uit de shit geholpen heeft. Maar ik ben niet trots op hoe dat is gegaan. Daar heb ik eigenlijk ook wel spijt van. Um, maar ja, ik kon er gewoon vrij weinig aan doen. En um, QFF is nu op een, op een ander niveau bezig. We zijn een beetje... Um, ik denk dat het nieuwe vorm en uh, het verhuizen nu, ook een uh, andere hoster, uiteindelijk het toe zal leiden dat QFF zijn... Ja, manier van doen, zal weten te hervinden of zo. Het, het, het, ik vergeet niet, de afgelopen vier jaar zijn natuurlijk voor een groot deel aftasten geweest. Wat willen mensen? Ik heb daar veel tijd in gestoken, veel artikelen geschreven, maar ik kon daar niet langer genoeg doening uithalen om op eh, dagelijkse basis dingen te, te tikken, te plaatsen, te publiceren op QFF, waarvan op den duur op een bepaald moment echt 70 tot 80 procent Amper werd gelezen, er werd niet op gereageerd. En het is geen verwijt hoor, ik bedoel, maar ja, dat, dat ontnam voor mij een beetje uh, de zin in uh, om, om, om, om er nog tegenaan te blijven gaan. Ook nu post ik stukken minder, ik post eigenlijk alleen nog maar als ik daar zelf zin heb. Omdat ik ook wel vind dat alles eigenlijk zo'n beetje wel gezegd is. In de zin van, in grote lijnen staat het allemaal op QFF. Voor ieder wat wils. En, nou ja, omdat ik wel enigszins een soort boost heb... ...omdat ik iets wil gaan doen... ...dacht ik, nou nee, moeten we dan daar dan maar een soort QFF podcast van gaan maken. Want er zijn zoveel specifieke onderwerpen... ...waar we gewoon een hele uitzending over vol kunnen kleppen. En ja, zo, zo is dit eigenlijk ontstaan. En nu zit ik hier achter de microfoon... ...en mijn computer... En ben ik hier gewoon bezig met het maken van die eerste podcast. En dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend vet. En ja, ik, ik hoop gewoon in de toekomst dat we... Um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat we gewoon... Uh, dat de show gaat groeien naar een bepaald niveau. En, en dat we... Um, ja... Waar ik eigenlijk gewoon vooral het meest op hoop, is, is dat de show zal groeien. Dat er een bepaald uh, niveau ontstaat. Um, ja, waarin gewoon bepaalde dingen, um, ja, als een soort vastigheid in, in, in de show gaan zitten. Want, uh, nou ja, mooi zou niet zijn toch? Ik bedoel, uh, als ik heel eerlijk ben, dan hoop ik ook echt dat het gebeurt. Want, eh... Uh, ja, dat is tenslotte wat we willen. Een leuke show. Maar goed, we gaan verder met de show, want ik ga nu wel weer helemaal van het object, eh, of het, zeg maar, het onderwerp af. Uh, ja, Dromen zijn, uh, uh, het zit anders. Verhaaltje op QVF. Uh, leuk artikel. En uh, nou goed, er staat ook nog even een stukje in over demming dus de uh, anti-EU en de E-nummers en suikers. Uh, de moeite waard en mensen uh, lees het en uh, ga erop reageren. Het artikel heet uh, Het zit anders en uh, Droom schreef dat op uh, vrijdag 25 april. Vandaag dus om uh, 13 uur kwart voor twee. En dat is exact uh, ongeveer 25 minuten geleden, want het is nu uh, bijna tien over twee. En uh, ja, wat moet je ervan zeggen? En, uh, ik, ik, uh, er gebeurt zoveel momenteel, dit hele gedonder in Rusland en uh, tussen de NATO en Rusland. Af en toe dan, uh, dan ben ik bang dat ze weer gaan loeien. Ooh, yeah. It's like World War 3. Nee, maar even serieus. Uh, de, de bunkers in, man. Vluchten. Uh, verstop je. Uh, Atombommen, atoombommen, nucleaire oorlog, de Russen komen. maar ons leger stelt helemaal geen ruk meer voor. Gisteren, ja oké, nu weet het wel. Gisteren zat ik te kijken naar Nieuws En dat was dan mooi, het ging over de 200-jarig bestaan van de Latmacht En je, ja, het was kroemend. Het was kroemend. Men ging dan wel eventjes in op, men was een, ...soldaat aan het uh, interview. En het ging over twee tanks die er stonden. En of die nog wel operationeel waren. Maar eigenlijk iedereen erkende. En ook de soldaten zelf. Dat het leger niks voorstelt. En als, als er nu gedonde komt. En de Russen besluiten. Europa aan te vallen. Dan zijn wij echt. Nou ja. Bad fuck. En dan druk, druk ik me denk ik nog wel zachtjes uit. We hadden natuurlijk van de week alweer voor de zoveelste keer die bears, die Russische bommenwerpers, lange afstands bommenwerpers, die boven de Noordzee opdoken en door de Deense straaljagers aan de Engelsen werden overgedragen. Van Volk vertrokken nog wel F-16, maar die zijn niet, niet echt ingezet om die bear bommenwerpers van de Russen terug te sturen. Maar ja, dit gebeurt nu natuurlijk al een paar jaar. Hè? We hebben op uh, QFF daar een topic op de, de Russen komen, geloof ik. Daar houden we dat een aardig in bij. Dan, dus dat u, als, als, u, eh, als je dat gaat bekijken, dus, zul je een mooi overzicht vinden van al die nieuwsfeiten met betrekking tot wanneer die... Dus eigenlijk hebben we een aardig beeld van de interval waarmee de Russen het doen. Hey, hey, ik kan me ook herinneren dat ik dit, uh, dit onderwerp een keer bij Radio Veronica besproken heb. Bij Rick en Loes toen um, QFF nog een eigen zwarte gat 2.0-show had op de zondagmiddag. Um, ja, als ik daar dan uh, gewoon eens even goed over nadenk. En, en uh, dan ook kijk naar uh, vooral het hele getonnen met uh, gas en olie. Uh, ik weet het niet hoor, maar um, om heel eerlijk te zijn. Ja, wat is de reden, denk ik dan bij mezelf, om um, ja, op, op zo'n manier, ja, zo noem ik het dan maar even, nu opeens over te schakelen op uh, oude tactieken? Want dit zijn in principe gewoon uh, koude oorlogstactieken. Uh, het is een, een bewezen iets, dus uh, wat werkt. Waarom zou je dat niet opnieuw gaan gebruiken? Want het terrorisme werkte niet meer. Dat werd doorzien. Her en der En ja. Het, het, het, het neerschieten van Osama is voor mij symbolisch eigenlijk meer... Uh, neerschieten tussen aan oh, Want volgens mij was hij al lang dood. Maar symbolisch is het nog altijd het teken van... Nee, nou ja, oké, okay, het lukte niet. Uh, de, daarmee exit stage left. Um, we gaan weer wat nieuws introduceren. Nou, ze hebben geprobeerd het spel de prikjes uit te delen in Syrië en Libië. In... Maar het werkte niet. Ook dat werd doorzien. De uh, proxy wars, die, um, ja, uh, het voeren van een proxy oorlog, dat ging gewoon niet lekker. Um, ook dat werd doorzien. Want wie waren die terroristen? Wat deden zij daar? Hoe kwamen zij aan wapens? We hebben het hele gedonder in Benghazi gehad. Als we heel reëel zijn, vielen ze daar gewoon grootschalig uh, gezien, in mijn ogen, door de mond. Op zich niks mis mee, maar dat was wel het geval. En ja, toen moest men weer wat nieuws invoeren. En ik, ik, ik blijf erbij persoonlijk dat dat uh, de hele koude oorlog gebeurde. Je zag uh, Noord-Korea af en toe een beetje bitchen. Uh, ja, ik, ik blijf erbij dat die koude oorlog tactiek die ze nu weer invoeren, dat dat een gevolg is van het feit dat die andere mogelijkheden niet gewerkt hebben. En misschien dat de censuur vanuit Rusland nog wel op een dusdanig niveau is, dat ze erop gokken dat er vanuit daar veel minder naar hier een berichtgeving zal zijn. En hier is de media redelijk really gecontroleerd door een x-aantal bedrijven, instanties, instellingen en... Nou, uh, we weten het wel, de mainstream media hier, die bericht gewoon wat ze moeten berichten. En uh, ja, ik denk dat het in, in Rusland ook zo is, dus echte berichtgeving zal er niet veel zijn. En dan kun je natuurlijk het, uh, de angst van de koude oorlog weer uh, optimaal benutten. Maar goed, uh, ik ga maar eens een beetje aan uh, een beetje lithium ofzo uh, mensen. I'm so happy Cause today Found my friends They're in my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look on me Sunday morning It's every day For all I care I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God yeah. Met uh, Lithium. Ja, en uh, dan zijn we weer terug bij uh, de eerste aflevering van de QFF podcast. Um, mijn naam is Bafomet en uh, we zijn nog steeds uh, ja, bezig met het bespreken van een aantal actieve topics op QFF. Zo moest de eerste QFF podcast uh, maar eens beginnen, leek mij. En van daaruit, ja, er zal gewoon een show moeten ontstaan, wat ik net ook al zei. Um, en ik hoop dat jullie me daarbij gaan helpen, want... Uh, ik zou het uh, misschien wel cool vinden uh, als iemand uh, die uh, beschikking heeft over Skype misschien wel eens een keer een co-host wil zijn. Het mogen ook verschillende mensen zijn of wisselend, maar ik, ik uh, ben van mening dat dat heel goed moet kunnen. En uh, op die manier zouden we een podcast kunnen maken met twee of uh, een wisselende bezetting. En er is namelijk zoveel te bespreken en... Dat wil ik allemaal bespreken. Maar uh, misschien zouden we zelfs een topic aan moeten maken. Waarin we een, uh, ja, de volgende aflevering uh, alvast kunnen uh, scripten. In de zin van dat je dus een aantal dingen eruit pakt die we gaan bespreken. Misschien wat interessante filmpjes. Die, uh, misschien is het een idee. Um, er staan natuurlijk heel veel op QFF. Maar uh, alle hulp is welkom. Uh, ja, ook mensen die zich geroepen voelen om uh, via Skype... Ja, mee te helpen om uh, deze podcast te gaan presenteren. Ik hoor het graag. Andere suggesties ook. PM me maar. Hè. Uh, stuur me een, een privébericht op QFF. En um, ja, dan gaan we daarmee aan de slag. Jingles, uh, whatever, stuur het op en uh, laat het gewoon weten. We kunnen het alleen maar beter maken. Ik, ik ben natuurlijk wel bezig met wat jingles, maar het is, het is voor de rest wat geluidjes en uh, ook liedjes. Als je muzieksuggesties hebt, uh, laat het vooral weten, want we willen deze show natuurlijk gewoon ja uh, zo goed maken. Hè, dat er heel veel mensen naar gaan luisteren. Dat is de insteek. Uh, terug naar de onderwerpen op QFF. Um, dat zijn er namelijk nou, nog op wat. Maar ik heb echt voor deze uh, aflevering. En een paar dingetjes even uitgepakt. We hebben natuurlijk Edwin de Roy van Zuiderwijn... die aangekondigd heeft... dat uh, meneer de Roy van Zuiderwijn... Uh, centjes wil. Ja, en uh, daar geef ik hem eigenlijk ook niet helemaal ongelijk in. We hebben in het begin wel eens contact met... Uh, Edwin de Roy van Zuiderwijn en zijn advocaat gehad. En um, naar het er nu uitziet... Uh, ja, gaat hij uh, nu ook gewoon... Ja, door proberen te zetten. En ik, ja, nogmaals, ik geef hem groot gelijk. Uh, hij, hij wil uh, prinses Beatrix voor de rechter slepen. Dat heeft de, de Roy woensdag gezegd in interviewprogramma sorry, interviewprogramma 1 uh, op 1. Uh, Beatrix zou hebben geweten dat het Koninklijk Huis onderzoek heeft laten doen aan de Roy van Zuiderwijn. nou uh, Ik geef hem groot gelijk en uh, we're with you on this one man, Edwin. Uh, serieus, ik, uh, ik duim voor je. Want ik uh, vind dat als jouw onrecht aangedaan is dat uh, dat op zijn minst recht gezet kan worden uh, we weten natuurlijk allemaal dat de oranjes niet zo van het recht zetten zijn maar desalniettemin hoop ik oprecht uh, dat het recht uh, ja, nou in ieder geval dat de vindicatie plaats zal vinden dan hebben wij uh, ja ik had een topic geschreven of de zon onzichtbaar is in de ruimte um, want licht kun je immers alleen maar waarnemen als het weer kaartstof reflecteert op een ander voorwerp of andere deeltjes. En enfin, uh, in die theorie gezien, dus als je daar vanuit zou gaan denken, dan zou je dus eigenlijk dwars door de zon heen moeten kijken. Uh, als je dus buiten de aarde bent. En in het uh, hele of in het universum, in de ruimte. Maar uh, de, nou, goed, er is een video van, uh, heel interessant, die, die, die man die probeert, uh, ik zal even een klein stukje aanzetten. You can see light reflected off of objects. We do not see any lines of light between us. We only see what is illuminated by the light, what the light reflects off of. We do not see the light itself. No. No. It's not there. You cannot see. Nee, je laat het ook heel mooi zien, maar je demonstreert het met een right. wezen. Je ziet alleen ieder geval een liefde Light off of. Ja. Light is nou goed, hij, die video moet je maar gewoon kijken. Er staat ook nog een andere een hele interessante video bij, van een man in zijn auto. Dat filmpje had ik als een keer eerder ergens op QVF gezien. Uh, nou goed, Black Box en Combi, maar ook Toby uh, vullen, top ik prachtig aan. En, um, ik zou zeggen, gewoon kijken, dit is interessante materie en ik zou dit graag ook best diepgaande willen bespreken. Maar voor nu, deze eerste QFF podcast, gaan we het gewoon even op deze manier doen. Er was een probleempje met het inloggen na het verhuizen naar de nieuwe hoster. Dat schijnt inmiddels opgelost te zijn, we moeten nog wat details regelen. Zoals het uh, definitieve verhuizen van de domeinnaam. Maar als dat geregeld is, dan, uh, dan staat er eigenlijk uh, best lekker voor. Uh, in de zin van, we uh, hebben een frisse nieuwe plek waar we staan op het web. Want onze oude hoster, sorry, ik heb nog steeds het gevoel dat daar dingen gebeurden die niet helemaal door de haak... Uh, of in de haak waren, zijn. Goed, uh, ja, goed we zijn dus verhuisd... Um, ook hierover zou ik zeggen, ik moet eigenlijk een vast item met dingetjes over de site, een verbetering of zo in deze show gaan gaan doen. Dus dat gaan we daar een paar vaste minuten van maken. En stuur je vragen op of plaats ze in het topic. En ik zal proberen dat dan te lezen en daar uh, melding van te maken hier in uh, de eerstvolgende podcast. Het zijn uh, de, de chief engineers. Ik bedoel, wie zijn onze chief engineers? Denk daar eens over na. Want uh, ja, als je daar is over neer. Ik bedoel, het is, um, ja, de chief engineer. Ik zeg, all hail to the chief engineer. Hail to the chief engineer. Ja, yeah, hail to the chief engineer. En dat, dat is toch eigenlijk wel onze Toby Frillon. Toby, Toby Frillon, Frillon, Toby Frillby. -lon. Ja. Oh. <laughs> Oké, okay, sorry. Nee, ja. Uh, ik... eh, goed. Ja, um, dan uh, gaan we verder met het nieuws. Hello, my name is Baffelman. en this is the QFF news for today. Vandaag op uh, vrijdag 25 april. 2014, en dan uh, gaan we gewoon even naar het algemene nieuws op nu.nl Willem-Alexander opent koningsspelen in Ens. de koning benadrukt het belang van goed ontbijt en sport ja Willem, dat kunnen we zien dat jij veel broodjes hagelslag met pindakaas naar binnen werkt voor en na het tanden poetsen, want uh, mijn god, nou dan schijnt de A27 afgesloten te zijn vanwege een groot gaslek in Baan en Noord-Korea riskeert verdere isolatie Paul Hane krijgt een lintje uitgereikt. Nou, dat is de regen, de zelfbevlekking. Dus die hele lintjesregen. Jongen, jonge, jonge. Um, ja, vorming van de superprovincie helemaal op schema. Uh, Rusland wil een derde wereldoorlog ontketenen. Uh, toestel van Virgin maakt gedwongen landen op Bali. En in Nederland de bekende online drugshandel uh, via de Silk Road. Heb ik gelezen. Ja, die man die uh, incasseerde zijn centjes en bitcoins en... Um, nou goed. Hij, hij is waarschijnlijk bekend of gaat bekennen of gaat informatie doorgeven aan, uh, ik denk, de DEA slash FBI in Amerika. En dat zal wel zijn in ruil voor een uh, strafvermindering. Dan uh, nog drie claims om het drama van Koning in de Dag in Apeldoorn 2009. De aanslag waar ik, en dat is even heel gek, maar dat is, zo zal ik mij dat voor altijd herinneren. En diegene die uh, destijds uh, op. Uh, Niburu, uh, het oude Niburu, uh, nog actief waren. Die zullen zich ongetwijfeld herinneren dat ik mij ongeveer 25 à 20 minuten voordat het hele drama zich voltrok, in een topic afvroeg wat er zou gebeuren met iemand die een aanslag zou plegen op de Oranjes tijdens Koninginnendag. Ik werd op mijn wenken bediend, vreselijk natuurlijk. Uh, ja, dat heb ik wel vaker, dat ik dan dingen mezelf afvraag of denk dat ze even laten gebeuren. Ik ben een Ehm Goed. Ja. Dat is even in grote lijnen de nieuws. Ik zit even te kijken. Topman Ballas door justitie afgeluisterd. Werkonderbreking bij Tetrapak. De sterkste groei in nieuwbouwverkopen in drie jaar. Rusland verhoogt rente. Tarief onverwacht. Woningcoöperatie de Alliantie. Sat 100 banen. S&P positiever over Cyprus. En geen uitstel. Nationale Nederlanden in een Woekerpoliszaak. Woekerpoliszaak, woekerpoliszaak. Als je dat maar vaak genoemd dan krijg je er gewoon een woekerpoliszaak van. Man, jongen, goed. Uh, dan gaan we natuurlijk even naar de sports. We talk about sports. Please lower your IQ. Ha, sport. Ja, voor de domme mensen. Nee, dat is natuurlijk gewoon een vooroordeel. En uh, dat grapje kop ik dan maar even cynisch en sarcastisch in. Mooi Sander niet fit genoeg voor een mogelijk kampioensduel Ajax. Ja, het is natuurlijk onmogelijk. Maar je blijft het hopen hè, dat, ze na, dat ze naast de peker grepen. Toch ook nog naast de titel gaan grijpen. Maar wat voor godsgruwelijk wonder moet moeten dan wel niet plaatsvinden. Goed, ehm... Um, Koeman gelooft er in ieder geval niet meer in. Uh, dat zegt hij ook. Koeman gelooft ook na Zeepert van Ajax niet meer in een titelwonder. Jammer Koeman. Uh, dat zeg je als echte Groninger. Uh, het strookt niet helemaal met uh, de, de, de Groningse inborst. Maar goed. Openingswedstrijd en finale van het EK 2016 in Parijs. Polling van Emden en Dex Elmon. Na nou, halve finales EK-Judo. aanklager gaat mogelijk illegale afspraak Willem II onderzoeken. Vrijgesproken Rogers maakt een zondag rondre in wielenpeloton. Giggs vereerd met rol als interim manager Manchester United. En onduidelijkheid over het aantal kaarten tijdens WK-duels. Goed. Um, dan hebben we nog wat tech nieuws. Nederland een miljarden kwijt door een falend ICT beleid. Uh, overname mobieltjes stak Nokia door Microsoft. Is nu officieel rond Spotify, zegt iTunes, voorbij te gaan streven. En KPN heeft meer dan een miljoen 4G klanten. Goed, uh, ja, dat is het nieuws even in grote lijnen. Um, dus ook gewoon even uitproberen. Ik pak gewoon in iedere aflevering een andere nieuwswebsite en lees de kopjes even. Um, dit was in ieder geval het nieuws van uh, 25 april. 2014, uh, het is nu half drie. En uh, misschien uh, dat het uh, tijd is voor een, uh, uh, ja, een muzikale uh, versnapering misschien. Ik weet niet hoor, dat hoeft natuurlijk niet. Het is, uh, het is maar een ideetje. We kunnen natuurlijk ook gewoon uh, hè, hele andere dingen gaan doen. Ik bedoel, uh, uh, gewoon hoorspel. Nee, dat past natuurlijk ook helemaal niet... ...bij uh, deze show eigenlijk... ...want... Um, je, je, ...je kan natuurlijk van alles proberen... ...in een podcast te proppen... ...maar je moet jezelf natuurlijk wel... ...afvragen van... Um, wat, ...wat is reëel... ...en... Um, ...wat... Uh, ...is... ...wat de luisteraar wil... ...en daar moet je een gulden middenweg in vinden... Uh, dat, dat verder nadenken over die Gulle uh, Gulle Middenweg. We want weird guilders. Weird guilders. Weird guilders. Uh, tijd voor muziek. Ik zeg. Um, nou. Dan doen we maar eens een uh, plaatje. Van Nederlandse origine. U gaat luisteren naar. Uh, Extinct met spraakwater. Ja, toch? ja maar Ik moet wel drinken. Want maar echt, ik ken ik ken je man, ik ken je dan een beetje. Ja zeg het maar water, door, water, door, Vraag water is de dood, water is dood. Oké, bruid dan. Ik breng de binnenlandse vonk op verzoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip-hop is de vak en extins is de man. Nou, volgens menige ben ik de enige, de En Hoor je, er valt niet aan te toren. Yo, je bent breed goed. Ik zit nou eenmaal in mijn bloed, luister dan. Hit gevoelig als Abba en flexibel als baba Papa. Geloof me nou, ik swing de pan uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de niks. Ik doe dit al vanaf mijn melkkanden. Vanaf de aap, noot, en ik smeer mijn stem, mannen, met spraakwater. Hey jou ex, wat ga je drinken van me? Spraakwater. Hey jouw cousin, wat ga je drinken van me? Spraakwater. Hey jouw stilo, wat ga je snel Spraakwater, wat spraakwater, let ze door? Machtige, krachtige, dokter je bij beleid tot je tachtigste verjaardag Klinken mooier dan de koor Nederland is een en al oor Voor deze Door voor jouw geslotenheid Met de openheid van een diafragma Want je mag me Ik zeg maar zo Zeg maar niks Ik ben de EXT E Ontdek mijn CD In je en Op je tweewielen Of op de Vila 65 Cassettes in de vierwielen Of drie wielen Want de E is overal Heb je ook je buik vol van veel gescheren weinig voor En drink je spraaklazer Hey echt Hey, hey, hey, yo, Steve, what are you gevallen? Hey, yo, Steve, what are you doing, bro? Hey, yo,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 Vraag water, let ze door. Vraag, vraag, vraag water, let ze door. Vraag, vraag, vraag water, let ze door. Vraag water, let door. Een joh, en dan kom en wederom met de vocalen op de digitale. Schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper X is wie ik ben En ik maar de populariteit en looppast Ik doe een danspak ik, ik pak de microfoon en breng de poëtjes de poetpas Ten gehoor, ik ben geboren 1420 meter en tot op heden nooit verloren Is zo wreed zo heet de kaas loopt uit de soufflé. de media had als een boef jij schrijvers verliezen alle krachten treppen veranderen, maar staal van gedachten lacht de top van beneden hop, maar plaats me nooit in een hokje spraak water mest de dorst drink je drankje stik je een beetje bij beetje over een één teug ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugd jeugd jeugd en ik ben oud man ik ben oud Je kent het toch dit is yes, Audi, de Dutch, Dutch Master Extents, Master. met spraakwater. Ja, een klassieker. We gaan weer verder met uh, de Q5 podcast show. Mijn naam is Pafelmet en uh, het is uh, tijd voor een time check. Time checking across the universe. Um, het is namelijk vijf over half drie uh, niet dat de tijd voor jullie er wat voor doet, voor mij wel. Ik wil even deze eerste keer in de gaten houden dat de show niet al te lang wordt. Um, goed, we gaan nog even kijken naar wat er dingen op uh, QFF. Um, zo was er een nieuw filmpje geplaatst op Blackpox in het uh, John Titer topic. Een uh, interessant filmpje um, waarin men dieper ingaat op de voorspelling van Titer over een mogelijke derde wereldoorlog tussen Rusland en Amerika. Nu benoemde ik net al even uh, een artikel tussen aanhalingstekentjes. Rusland wil de Derde Wereldoorlog ontketenen. Rusland is uit op het ontketenen van de Derde Wereldoorlog. Dat zei de Oekraïnse premier Arseni Yatsenyuk vrijdag. Volgens de premier wil de Russische premier, oh nee, president Vladimir Poetin, door, uh, ja, sorry Poetin jongen, uh, moet je me niet zo'n raar hoofd hebben. Uh, Poetin um, door Oekraïne militair en politiek te bezetten een conflict creëren dat zich over de rest van Europa zal verspreiden, zo meldt persbureau Reuters. De tweede wereld is nog niet vergeten door de wereld, maar Rusland wil de derde wereldoorlog nu al beginnen, zei Yatsenyuk. Ja, what the hell? Zegt hij nou echt? Lees ik het nou goed? Nu al beginnen? Gast, eh... Uh... What? What? What? What? What? What? what? what? Wat? Uh, zeg je nou echt nu al? Dus met andere woorden, als het niet nu al gebeurt, dan is het dus straks. Met andere woorden, ze beginnen te vroeg. Dude, er moet helemaal geen oorlog komen, man. Zucht. Uh, ik lees nog even verder. We oproep aan de internationale gemeenschap tot vereniging en verzet tegen de agressie van Rusland. Boeten. Rusland liet vrijdag weten dat de Oekraïne zou boeten voor de Oekraïnse legeroperatie in het oosten van het land. De Russische minister Sergej Lavrov van buitenlandse zaken sprak van een bloedige misdaad. Kiev voert een oorlog tegen zijn eigen volk. Degenen die het leger hiertoe hebben aangezet zullen hiervoor de prijs betalen en terecht staan, Aldus Lavrov. Yeah, Lavrov. Mhm. Mm Aha. Uh -huh. Druk. De operatie van het Oekraïnse leger tegen separatisten gaat ondanks de Russische druk gewoon door. Dat zei de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken Arsen Akaf. Avakov, sorry, Arsen Avakov vrijdag. Avakov ontkende dat zijn Oekraïnse leger zijn antiterreuroperatie bij Slovansk donderdag stillegde vanwege Russische dreigementen. Er is geen onderbreking in verband met de dreiging van een invasie door het Russische leger, aldus de minister. Volgens hem heeft het Oekraïnse leger voldoende middelen om de actie 24 uur per dag door te zetten. Oefeningen. Russische militairen zijn tijdens oefeningen vlakbij de grens met de Oekraïne gekomen, maar ze zijn niet overgestoken. Dat heeft de Oekraïense minister van Defensie Mykhailo Koval vrijdag gezegd. Volgens Koval naderde de, de Russische kolonne de grens deze week tot op minder dan een kilometer. Aan de oefeningen deden ook vliegtuigen mee. De minister zei erbij dat, de dat het Oekraïnse leger klaar is om iedere Russische agressie af te slaan. Merkel, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, heeft Poetin gewezen op het akkoord dat vorige week werd gesloten over Oekraïne. De woordvoerder van Merkel stelde dat Rusland en de pro-Russische militanten moeten vertellen dat zij hun wapens neer moeten leggen. Het gedrag van Rusland is volgens Merkel ontzettend teleurstellend. Strafhof. Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het internationaal strafhof ICC opent een onderzoek naar een mogelijke misdaden in Oekraïne. Dit heeft het hof in Den Haag vrijdag bekendgemaakt. Het hof... Kijkt voor nog alleen naar de periode van 21 november tot 22 februari. In die periode trad de inmiddels afgezette president Viktor Yanukovych hardop tegen betogers, met tientallen doden als gevolg. Oekraïne heeft het internationaal strafhof speciaal gevraagd de laatste fase van het Yanukovych-bewind te onderzoeken. Het Oost-Europese land is niet aangesloten bij het ICC. Daarom kan dat nog niets doen aan mogelijke misdaden van het nieuwe bewind of van Russische troepen, zolang Oekraïne geen lid wordt. Op deze mogelijkheid tot selectief winkelen is veel kritiek onder kennis en diplomaten. Ja, dat zijn nog eens berichten. Uh, die, die derde wereldoorlog, dat is uh, natuurlijk wel iets wat steeds vaker genoemd wordt. En uh, Nu ben ik eens gaan zoeken. Uh, als je zoekt naar berichtgevingen over uh, de tweede wereldoorlog... Daar praten we natuurlijk ook al vanuit het perspectief van, hè, met kennis van de Eerste Wereldoorlog. Ook toen sprak men in de maanden voor de Tweede Wereldoorlog meermaals van het feit dat er een mogelijk een Tweede Wereldoorlog aan zou te komen. Dus ja, het is wel vreemd dat dat nu ook weer gebeurt. Goed. Ik zou zeggen, um, voor nu um, zou ik een. Ja, nogmaals een beroep willen doen op alle creatieve geesten op uh, QFF. Want hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen um, ja, deze show, deze podcast uh, beter maken. En dit kan natuurlijk op een heleboel manieren. Maar een van de beste manieren om uh, nou, dit beter te maken zou in mijn ogen toch zijn van... ja uh, moet om, om, ik om, om het zeggen? Um, om, om, om, om. Ja. Aan te geven wat beter zou kunnen. te vertellen van. Uh, nou ik, ik, ik denk dit of dat. En dus nou stap stapje met je kettingzaag binnen hier En zaag je de hele zooi in stukken. En dan bedoel ik de show. En, en dan kom je met de format. Het, ik vind alles best. Um, ik sta voor vele dingen open. Uh, uh, ja. Die kettingzaag die is nu gelukkig weer uit. En. Um, ja, ik zou zeggen, mijn naam is Bavo Met en uh, dit was de eerste Q5 podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Mm -hmm.